10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In Moskou wordt Vladimir Poetin zometeen beëdigd als president. Poetin was al president van 2000 tot 2008. De afgelopen vier jaar was zijn bondgenoot Dmitri Medvedev dat. De Russische wet staat niet toe om drie termijnen achter elkaar te dienen. Poetin zal worden gezegend door het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk. En daarna zal hij de eed afleggen. Als hij zijn termijn van zes jaar uitzit... wordt hij de langstzittende Russische leider sinds Jozef Stalin. Gisteren protesteerden duizenden Russen in Moskou tegen Poetin. 400 mensen werden opgepakt... onder wie de oppositieleiders Boris Nemtsov en Alexei Navalny. In Amsterdam is de AIX-index geopend met een verlies van 1,8 procent. Ook de andere beurzen in Europa begonnen ongeveer 2 procent lager. In Athene staat de beurs zelfs 6,4 procent lager. Beleggers maken zich zorgen over de aanpak van de Europese schuldencrisis na de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. De nieuwe Franse president Hollande wil minder bezuinigen dan zijn voorganger. En het is onduidelijk of er in Athene een regering komt die de afspraken wil uitvoeren die door de EU en het IMF zijn opgelegd. Financieel redacteur André Meijnema. Je weet wat je had, maar je weet niet wat je krijgt. Dat is een beetje het gevoel, zeg maar. En het klinkt allemaal als een stem tegen Europa. Of in ieder geval het vieren van de bezuinigingsteugels. En dat is iets wat beleggers en investeerders... In en markten vooral kopschuw maakt. Want juist die bezuinigingen moeten ons helpen... om uit de problemen, uit de schulden te groeien. De beurzen in het Verre Oosten zijn de nieuwe week ook slecht begonnen. Zo verloor de Nikkei-index in Japan 2,8 procent. Op de A2 bij Budel is een vrachtwagen door de vangrail gereden. De bestuurder is gewond geraakt. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine die door de klap van de oplegger viel. De machine ligt in de middenberm. De vrachtwagen reed in de richting Eindhoven en is op de andere rijbaan beland. Daardoor is de A2 richting Eindhoven dicht. Richting Maastricht is één rijstrook open. Er komt een keurmerk voor duurzaam goud. Dat is goud dat op een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke manier is gewonnen ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en stichting Max Havelaar... hebben het keurmerk bedacht. Volgens hen worden bij het winnen van goud veel regels overtreden. In de goudwinning komen een groot aantal ongelukken voor. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een veilige mijn. Het is een ongezonde werkplek. Er wordt met kwik gewerkt. En kwik leidt tot, uh, tot gezondheidsproblemen, huidproblemen... als je het niet goed doet... En datzelfde kwik leidt ook weer tot milieuvervuiling. In eerste instantie doen tien juweliers mee met het keurmerk. De initiatiefnemers denken dat de vraag naar duurzaam goud de komende jaren snel zal groeien. Het weer, zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 12 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking met kans op wat regen of onweersbuien. En na morgen wordt het wat warmer, maar het blijft wisselvallig. Ah, en weer bij de verkeersinformatie, we hoorden het al in het nieuwsbulletin. Problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij de afrit Budel. Verkeer kan daar alleen via de af- en oprit. De rijbaan is versperd vanwege die gekantelde graafmachine. Er staat 6 kilometer file tussen Nederweert en Budel. En vanaf Eindhoven naar Maastricht staat er 3 kilometer bij de afrit Budel. Daar zijn alle rijstrokken wel vrij. Het verkeer vanaf, Maast vanaf Maastricht naar Eindhoven kan voorlopig beter omrijden. Omdat de opruimwerkzaamheden daar tot een uur of half 12 gaan duren...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 Stichting MS Research financiert dit onderzoek. Onderzoek dat de kwaliteit van mijn leven bepaalt. Steun MS Research in dit belangrijke werk en geef. Giro 6989. Ik ben Niels van Buren. Mensen met een hernia die maar niet overgaat.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Criminele jongvolwassenen moeten verplicht tot hun 23ste door jeugdzorg worden begeleid. Predikanten bezoeken Nederlandse gevangenen in de Oekraïnse cel. De Spaanse enclave Ceuta in Marokko telt, trekt als een magneet Afrikaanse vluchtelingen aan. Als ik dat zo bekijk, lijkt het eigenlijk heel simpel om hier de grens over te steken. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Criminele probleemjongeren moeten voortaan tot hun 23ste verplicht begeleiding krijgen van jeugdzorg in plaats van tot hun 18 e Dat stelt Jeugdzorg Nederland. Anderhalve week geleden kwam een juwelier in Den Haag om na een uit de hand gelopen overval door twee 19-jarige jongens. Jan Dirk Spokker heeft goedemorgen. U bent voorzitter van jeugd, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Wat maakt dat uit, het verschil tussen 18 en 23, behalve dat het langer is? Nou, wat uitmaakt is dat een jongere als die 18 wordt... zijn sommige echt volwassenen en die moeten dan ook volgens het volwassenenstrafrecht gestraft worden. Soms zelfs al eerder als ze 16, 17 zijn, vinden wij. Ja. Maar er zijn heel veel jongeren, die, en het zijn vaak mensen met een verstandelijke beperking... maar ook jongeren die gewoon thuis wonen, die nog echt... Uh, niet de stap hebben gezet naar de samenleving, die niet verhard zijn. Mm -hmm. En die hebben de specifieke begeleiding nodig die, uh, die de kan kan leveren. Maar waarom 23 en dan niet 21 of 25? Het lijkt zo'n arbitrair getal. Dat is altijd zo. Dat is altijd. 18 is natuurlijk altijd helder, want dan ben je volwassen. En dan uh, daarna zit er een overgangsfase waarin sommige jongeren al volwassenen zijn en dus ook het volwassenenstrafrecht moeten hebben. En sommige die uh, eigenlijk nog echt als jeugdige berecht moeten worden. En uh, wij denken dat die overgangsfase zo ongeveer rond de 23 is afgerond. Ja, denkt u dat je daarmee kunt voorkomen dat jubilees worden doodgeschoten? Nee, helaas, hoe graag we het ook zouden willen, bestaat de risicoloze maatschappij niet. En het is zo dat jongeren die in hun hele jeugd niet grenzen zijn gesteld door ouders, die een gebrekkig moreel besef hebben, die een kleine kans hebben om op de arbeidsmarkt te komen, dat je die in een quick fix... Uh, als jeugdreclassering zou repareren zoals je je auto naar de garage brengt. Dus helaas, helaas zal het altijd zo zijn dat er een aantal jongeren zijn die, die grof in de fout gaan. Ja. En die daar uh, en dan zal de sa samenleving ook voor vergelding zorgen. Ook dus als je ze begeleidt tot hun 23e? Er zal altijd een groep zijn waarbij uh, die niet hergefixt kan worden... maar het is zeker zo dat het uh, blijkt dat het effectief is... als je die jongeren niet alleen straft en niet alleen dus vergeldt... maar als je dan ervoor zorgt dat ze uh, begeleid worden naar school... Ja. maar dat je ze ook dagelijks volgt in wat ze doet, dagelijks corrigeert in hun handelingen een weekplan maakt waar ze zich exact aan moeten houden. Ja. Zorgt dat je met hun familie, dat je de ouders, want vaak wonen ze nog thuis, in gesprek gaat... hoe ze kunnen hun, hun, hun uh, kinderen hun, jongeren kunnen co corrigeren. Ja. Dat is gebleken effectief en uiteindelijk ook veel goedkoper voor de samenleving... dan gevangenisstraf en jongeren in de criminaliteit laten belanden. Het kan nu al, hè, tot je 23e begeleiding krijgen, alleen op vrijwillige basis. En dat is dus kennelijk niet genoeg. Dat is niet genoeg, want het is zijn jongeren weliswaar is daar nog veel aan te, te, te doen en nog veel op te lossen. Maar als je het aan ze vraagt op dat moment, als ze 18 worden, zeggen ze ha, nu ben ik 18, nu ben ik volwassen en ik aanvaard die hulp niet. Dus het is echt nodig dat er een wettelijk kader is om tot de 23e verplicht deze jongeren vast te houden en, en te blijven begeleiden. Ja, met andere woorden, dwang is nodig. O, hoe groot is de groep eigenlijk waarover we spreken? Nou, er zijn nu zo'n 15.000 jongeren onder het jeugdstrafrecht... en we denken dat er zeker nog zo'n 10.000 jongeren zijn die ouder zijn dan 18... maar daar feitelijk onder zouden moeten vallen. Juist. Met andere woorden, het gaat om toch tamelijk grote aantallen. Kunt u dat aandelen als je ze allemaal tot hun 23e verplicht moet begeleiden? Nou, dat, daar zal natuurlijk uh, alle organisaties op ingericht moeten worden, maar ja, dat kunnen we natuurlijk in Nederland aan. Zeker als je bedenkt dat het veel goedkoper is om deze jongeren op deze manier te begeleiden dan ze vast te zetten. Vastzetten is nog steeds de duurste oplossing in Nederland. En uh, zeker ook als je bedenkt welke criminaliteit en welke last dat de samenleving oplevert. Dus kan maar er moet er geld bij bij de jeugdzorg? Nee hoor, nee hoor, ik zeg niet de jeugdzorg, Dit is echt het, het gaat om dat die reclasseringsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden met de pedagogische, met de expertise zoals die nu in de jeugdzorg is. Ja. En uh, daar gaat het om. Maar ja, het is toch heel simpel, als je meer mensen nodig hebt om de jongeren te begeleiden, dan heb je meer mensen nodig en meer mensen kosten meer geld. Uh, nee hoor, dat is zeker niet zo. Dat is, uh, Ze doen het gratis. Nee, het is ah. de, op dit moment. Uh, krijg, wat gebeurt er namelijk op dit moment met die jongeren? Die uh, krijgen uh, volwassenenreclassering. Ja. Die krijgen, die komen, uh, krijgen langere gevangenisstraffen. Dat levert ook de overheid net zoveel kosten op. dan uh, uh, als je ze uh, onder het jeugdstrafrecht brengt. Dat is okay. uiteindelijk echt een veel goedkopere oplossing. Nou, er ligt er al een paar jaar um, een wetsvoorstel klaar. over deze ophoging van de leeftijd? Uh, er wordt over gesproken in de politiek. Staatssecretaris Steven heeft dat wetsvoorstel, waarover ik net sprak, uh, al. al, al, al ik het maanden op zijn bureau liggen en er ja. gebeurt niks. Waarom niet? Nou, het is, een, uh, het, het, is een, het is een wetsvoorstel waar wij op zich achter staan... in de zin hè, dat het ook belangrijk is om sommige jongeren van 16 en 17... juist volgens het volwassenenstrafrecht te straffen, hè, die echt verhard zijn. Dus dat, die kant zit er ook in. Ja. Ook harde straffen voor jongeren. Maar die andere kant, die het, uh, volgens het jeugdstrafrecht straffen van uh, jongeren tussen 18 en 23... Ja. blijkt veel ingewikkelder. En met name draalt de staatssecretaris wat om dat... Een, niet een papieren tijger te laten worden... om de rechter echt de kans te geven om dat uit te spreken. Dat is nu met veel te veel bureaucratie omgeven. Uh, en bovendien is niet de expertise uh, wordt niet ingeschakeld... waardoor je niet kan zien welke jongeren... eigenlijk beter geholpen zouden zijn met jeugdstrafrecht. En ook de hulp daarna, dus de reclasseringshulp... niet op maat geleverd kan worden. Goed, werk aan de winkel dus. Jan-Dirk heeft, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dit. Deze is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Enkele jaren geleden was de bestorming van de grens tussen Marokko en de Spaanse stad Ceuta wereldnieuws. Met honderden tegelijk probeerden Afrikaanse vluchtelingen deze Spaanse enclave in Noord-Marokko binnen te dringen met soms tragische afloop. Hoort u in een reportage van correspondent Lex Rietman. Het is de mens die de frontiers het is de die de De mens heeft de grenzen uitgevonden en het is ook de mens die de grenzen zal neerhalen. Biliba werd 22 jaar geleden geboren in Ivoorkust. Nu is hij in het vluchtelingencentrum van Ceuta... een klein stukje Spanje op de noordkust van Marokko. Van hieruit is het maar 15 kilometer naar het Spaanse vasteland... aan de andere kant van de straat van Gibraltar. Dit is Europa en toch ook weer niet helemaal. Ik loop op het strand met Clement Nunez van het Rode Kruis in Ceuta. Zie je die rotsen en die rode vlag? Dat is Marokko, zegt Clement. Daar springen ze in zee en zwemmen dan zo'n 100 meter langs het grenshek... naar deze kant van de grens, naar het strand waar wij nu staan. Als ik dat zo bekijk, lijkt het eigenlijk heel simpel om hier de grens over te steken. Het lijkt inderdaad heel simpel, zegt Clement Núñez. Maar of dat in de praktijk ook werkelijk zo is, hangt af van de opstelling van de Marokkaanse politie. Als die niet wil dat je erdoor komt, is het echt niet eenvoudig. Om de kans te verkleinen dat ze opgepakt worden door de Marokkaanse politie... springen de Afrikaanse vluchtelingen daar met 70 of 90 man tegelijk in zee. Dat is de nieuwe strategie om Ceuta te bereiken. En sinds de Europese Unie miljoenen heeft gestoken in de versterking van het grenshek... is het eigenlijk de enige manier. Afgelopen maandag bereikte een nieuwe groep van 68 vluchtelingen... het strand van El Tarajal in Ceuta. Clement van het plaatselijke Rode Kruis was ter plekke om eerst de hulp te verlenen. Als het gelukt is om dit strand te bereiken, zijn ze altijd heel blij... en beginnen ze te dansen en te bidden... Het is maar een afstand van 100 meter, maar dat is het verschil tussen een hard optredende politie en een vluchtelingencentrum. Waar ze in ieder geval te eten krijgen en een dokter als het nodig is. Als ze hier zijn, is de helft van hun droom uitgekomen. De andere helft, de sprong naar het Europese vasteland, moet natuurlijk nog gemaakt worden. Maar ze voelen zich tenminste veilig en in veel gevallen is dat voor het eerst in jaren. Ik Ibrahim ik, ik heb een beetje tijd, semen, met veel mensen. In het vluchtelingencentrum van Ceuta ontmoet ik Ibrahim Traori. Hij is 21, komt uit Cameroen en is pas twee weken hier. Na drie maanden in Marokko lukt het hem uiteindelijk om de grens over te steken via de nieuwe methode. Met veel vluchtelingen tegelijk langs de grens zwemmen. Aan de andere kant van de grens wachten veel Afrikanen op hun kans om Ceuta binnen te komen en werk in Europa te vinden. Honderden, misschien duizend mensen die jullie hulp nodig hebben. De zones communes, de area de de servicios Alfredo Campos leidt me rond in het vluchtelingencentrum, waar hij werkt als coördinator. Het is een eenvoudig maar compleet uitgerust dorp, even buiten Ceuta. Het centrum heeft een capaciteit van 500 mensen met een bescheiden fitnesscentrum en klaslokalen waar Spaans en computerlessen gegeven worden. Op dit moment zijn er 700 vluchtelingen, bijna allemaal jonge mannen uit Centraal- en West-Afrika. Hoewel het centrum overbevolkt is door de recente golf van nieuwkomers, is de sfeer ontspannen. In de binnenstad van Ceuta ontmoet ik Carmen Echari. Zij is hoofdredacteur van de krant El Faro en aan haar de vraag hoe het komt dat de Marokkaanse politie soms keihard optreedt... en soms juist de andere kant op kijkt als vluchtelingen langs de grens naar Ceuta proberen te zwemmen. Carmen Echarri. Volgens de afspraken tussen Marokko en Spanje, zegt Carmen, is het de taak van de Marokkaanse politie om te vermijden dat immigranten hier illegaal de grens oversteken. Als Marokko op een zeker moment niet meewerkt, is dat een signaal dat er een conflict is tussen beide landen. De grens is dus een thermometer van de internationale betrekkingen. Dus dat merk je onmiddellijk hier als Marokko iets gedaan wil hebben van de Europese Unie... Eh, op het gebied van, van gunstige handelsvoorwaarden. Dan merk je dat meteen, dan laten ze de teugels vieren en dan komen er meer immigranten binnen. Evidentemente, Ja, dat zie je heel duidelijk. Zodra de betrekkingen verslechteren, zie je de druk op de grens toenemen. En wat krijgt Marokko in ruil voor deze samenwerking? Marokko krijgt dan bijvoorbeeld een gunstig visserijakkoord met Brussel... of Europese investeringen en subsidies. Als een soort beloning voor goed gedrag. Tegen het vallen van de avond ben ik terug in het vluchtelingencentrum. Daar ontmoet ik Cédric. 4-11 4 oui, maanden en 11 dagen. Cedric Katsjaat, 26 jaar, weet op de dag af hoe lang hij in het vluchtelingencentrum van Ceuta zit. Cedric, je ziet er heel vrolijk uit. Bien, Un peu bien pas, tout ce qui est... Op de vraag of hij zich hier vermaakt, zegt Cedric dat hij niet mag klagen. Het is alleen soms een beetje saai, alle dagen zijn hetzelfde. In Marokko heeft Cedric een moeilijke tijd gehad. De politie is daar keihard, zegt hij. Zijn droom is om DJ te worden in Barcelona. Dat was hij ook in Tjaat. Maar voor Cedric en de andere 700 bewoners van het vluchtelingencentrum in Ceuta is er nog één grote hindernis: de straat van Gibraltar. Waar het zo klinkt in een reportage van correspondent Lex Rietman vanuit de Spaanse enclave. Ceuta. Vragen en opmerkingen kunt u mede naar de Caro via goedemorgen Straks predikanten op bezoek bij Nederlanders in de Oekraïnse cel. Eerst nu het af tot hier is Henk Westbroek. Money, money, money. Omdat onze overheid veel meer geld uitgeeft dan ze via de belastingen ontvangt... moet er bezuinigd worden. Want anders komt ons land in de schuldsanering. En dat is geen feest. Vraag dat maar gerust na bij een willekeurige Griek als u van de zomer op Creta een tegen het arme, arme lijf loopt. De hele vorige week kreeg in de media een leger van adviseurs... volop de gelegenheid om te zeggen... als ik onze regering was, dan zou ik op dit moment kiezen om... of en dan net een tandje ijdelen... ik zou premier Rutte vanuit mijn eigen expertise... dringend willen adviseren om bla bla bla bla... In al deze soms opmerkelijke adviesgevallen... ging het om adviesjes waar niemand om gevraagd had. En het is nu eenmaal zo in ons land dat uitsluitend de adviezen... waarom expliciet wel gevraagd is en waarvoor derhalve dik en dik betaald is... enigszins serieus genomen worden. Het zou op zich al een besparing zijn om enkele van die gratis adviezen... toch maar ter harte te nemen. Ik denk dan met name aan die van hoogleraar Belastingrecht en betaald adviseur van het Internationaal Monetair Fonds, de heer Michielsen. Die gaf zijn advies niet vorige week pas, maar al in oktober 1999 in het televisieprogramma Zembla. Een universitaire vakgroep, fiscaal recht, had namelijk onder zijn bezielende leiding uitgevlooid dat Nederlandse bedrijven keurig hun 25 vernootschapbelasting betalen behalve de grote. De multinationale bedrijven betalen namelijk maar een procent of 6-7. Professor Michielsen rekende voor dat alleen al in het jaar 1997... onze overheid daardoor 16 miljard aan belastinginkomsten was misgelopen. Behalve dat de Amerikaanse president Obama naar aanleiding van onze toepassing van onze wet op de vennootschapsbelasting Nederland een belastingparadijs voor multinationals noemde, ontneemt deze regeling kleine bedrijven de kans om ook groot te kunnen worden. Laat elk bedrijf zijn 25 vennootschapsbelasting gewoon betalen en Obama gaat weer aardige dingen over ons land zeggen en er hoeft geen dubbeltje bezuinigd te worden. Klaar is Kees. Met een C. En in alle redelijkheid, want we zeggen in Nederland toch ook niet dat mensen die groter dan 1,99 meter 99 zijn. minder belasting hoeven te betalen. dan de mensen die niet de lengte hebben. om in een basketbalteam te kunnen excelleren. Westbroek, morgen het ochtendtumeur van Kas. Sebastian, step into my office, baby. Het is zeven minuten voor tien, uh, half elf. Neem me niet kwalijk, dames en heren. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. We gaan over een uh, maand ongeveer voetballen in Oekraïne met het EK. En in de tussentijd zit de voormalige premier van dat land, Timoshenko, nog altijd in de gevangenis. En waar ze doorgaat met haar hongerstaking. 20 april begon ze haar staking uit protest tegen de behandeling in de gevangenis. Foto's van haar waarop ze met blauwe plekken te zien is op buik en armen gaan de hele wereld over. En de vraag is nu: is al die aandacht goed voor de gedetineerden in Oekraïne? Peter Middelkoop, goedemorgen. Goedemorgen. U bent predikant directeur van de stichting Epafras die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bezoekt, ook in Oekraïne. Hoeveel zitten er daar? Op dit moment zitten er een drietal. En waarom zitten er daar eigenlijk? Uh, gemengde uh, aanklachten, of uh, verschillende aanklachten, maar uh, uh, onder andere drugs. Juist. Um, nou is uh, de indruk die bestaat dat uh, je beter niet in aanraking kunt komen met de Oekraïnse politie, want die zal martelen en als je in de cel belandt heb je helemaal geen leven meer. Is dat beeld juist? Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is helaas uh, dat, uh, te bevestigen. Ja. Hoe gaat het met die Nederlanders daar? Uh, die hebben het uh, op, op zijn zachtst gezegd niet makkelijk. En wat betekent dat? Nou, dat, uh, dat de omstandigheden waaronder ze gedetineerd zitten erg beroerd zijn. En dat ze in sommige gevallen het erg moeilijk vinden om uh, vrijuit te spreken over alles wat hen overkomen is. Uh, hoe is de situatie in die gevangenissen? Kunt u die beschrijven? Nou, die, die is wat zoals ook een rapport van Amnesty International en andere internationale organisaties al naar voren is gebracht. Is het, uh, zijn, zijn er wel pogingen gedaan door, door de Oekraïnse regering om verbetering aan te brengen. Maar is het is nog steeds in vele gevallen erg, erg slechte omstandigheden. Veel mensen op één op, op cel, overbevolking van cellen. Uh, slechte hygiënische omstandigheden, slechte medische omstandigheden. Er is nog steeds veel voorkomen, veel, uh, laat zeggen, veel ziektes die in detentie voorkomen wanneer het. Het slechtste is, dat zijn tuberculose, HIV. Die komen daar ook een grote aantallen voor, omdat uh, mensen die besmet zijn niet gescheiden worden van mensen die niet besmet zijn. En uh, de medische behandeling is niet altijd, uh, of is eigenlijk vaak, heel, heel moeizaam. Ja, dus het gaat ook met die Nederlanders daar heel beroerd, zegt u? Ja. Is dat nou iets waar we rekening mee moeten houden... met het Europese kampioenschap voetbal dat het vooruitzicht? Ja, zeker. Daar, daar maak ik me wel heel erg zorgen over. Want wij bezoeken dus Nederlanders in het buitenland... en uh, mogelijk dus ook, uh, in, in, in, of nu ook, in de Oekraïne. En uh, ja, wij hopen natuurlijk niet dat er straks... heel veel meer mensen daar opeens gedetineerd uh, raken. En uh, die kans is denk ik wel aanwezig. Want wij als Nederlanders hebben toch uh, de neiging... als het goed gaat, om, om te gaan feesten... en uh, daarbij wat te drinken. En uh, nou ja, goed. Uh, er is onlangs een incident gera, uh, gerapporteerd... Uh, onder andere... Ook door, uh, door uh, Amnesty International, dat de twee Oekraïners die dronken in een bar waren... werden opgepakt door de politie en uh, behoorlijk mishandeld. En uh, nou ja, goed, uh, ik weet niet of de politie in de, ten tijde van de uh, Europese kampioenschappen zich in zal houden. Maar uh, ik denk dat Nederlanders die daar op zoek gaan om wedstrijden van een Nederlandse team uh, mee te maken... erg moeten oppassen hoe zij zich gedragen en daar goed uh, bewust van zijn. Dat ze als ze in aanraking komen met de politie, dat ze dan nog niet uh, altijd even... Uh, Jarig zijn om het maar te zeggen. Ja, ik dacht dat de Oekraïne zelf ook wel een eh, reputatie hoog te houden had als het gaat om drinken. Ja. Uh, dat klopt, maar goed uh, dat blijkt uh, dus uh, dan ook tot uh, als, als je dan dus daar de verschijnt van openbare dronkenschap vertoont of anderszins uh, uh, ten gevolge van het drinken overlast veroorzaakt, dan wordt daar nogal stevig op ingegrepen en uh, nou ja goed, uh, waar twee uh, Oekraïners die uh, in, en onlangs in, in LIV door de politie zijn gearresteerd en, en uh, mishandeld en uh, dergelijke en dat, uh, dat is uitgebreid gedocumenteerd door Amnesty International en LIV is een plek waar straks wedstrijden van zowel West-Duitsland, Denemarken als uh, nog een derde worden gehouden, dus uh, nou ja, goed, de, de, de, de, ik kan me voorstellen dat als uh, wij, wij daar ook op, uh, als, als wij als supporters ook naar de wedstrijden van Nederland zelf daar naartoe gaan, dan, uh, dan uh, en wij, wij, wij zijn blij om een overwinning of uh, treurig om een verlies, dan, uh, dan, uh, dan uh, moeten we oppassen. Ja, je vraagt je af waarom wij daar in hemelsnaam zo'n EK organiseren dan, hè? Dat is, dat is de vraag die aan de UEFA en de, de, de Ja, eindelijk... ik wilde u er ook niet voor verantwoordelijk houden. Maar... <laughs> de vraag is wel uh, of die Oekraïense regering onder druk uh, gezet kan worden... door dit soort publiciteit zoals mevrouw Timoshenko doet... waarin ze haar uh, blauwe plekken laat zien. Dit gesprek waar wij het nu over hebben. Over Nederlanders, uh, de verhalen over een martelend politiekorps. Zijn dat dingen waar ze daar uh, van onder de indruk zijn eigenlijk, of niet? tot nu toe uh, wijst uh, zijn de signalen dat uh, de media aandacht wel degelijk een invloed heeft. Hè. Dus uh, de, de, het geval van die twee uh, Oekraïners die op een gegeven moment uh, mishandeld werden en de pers uh, uh, hoe heet het, de publiciteit zochten, die hebben uh, op een gegeven moment toch heeft het geleid dat, uh, dat, uh, dat er iets meer aandacht aan werd besteed. Maar uh, uh, nou ja, het uh, is dus te hopen dat, uh, wat, dat, dat, dat daarmee de positieve krachten binnen de Oekraïense regering en, en, en de bestuurlijke organen, dat die daarmee worden gestimuleerd om er toch nog verder werk van te maken, ja, de, ik denk dat dat wel zal helpen. Goed, de boodschap is dus uh, uh, driezijdig, als ik het zo mag zeggen. Eén, de omstandigheden in die gevangenissen uh, zijn niet alleen voor mevrouw Timoshenko beroerd, ook voor de drie Nederlanders die daar vastzitten. Het is uh, geen pretje daar. Je moet oppassen voor de politie. En uh, publiciteit over de omstandigheden uh, de zorgen wellicht voor verbetering. Dat, uh, ja, dat, dat, dat vatten we goed samen. Peter Middelkoop, predikant-directeur van de stichting epa frost die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bezoekt. Onder meer ook in Oekraïne. Ik dank u zeer. Bijna half elf, dames en heren. Dorot Beggens zit al met zoveel pen in de aanslag om het nieuws te lezen. Meer informatie over deze uitzending kunt u terugvinden op kro.nl. Uh, en u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GNL Radio. U hoort de stem en de lach van Prem Radekishoun. Prem. Nou ja. Wat zit je bij Frie Dora toch af met de vulpen in de aanslag? Goed, ja, zo is, is het. Te lezen. Die man is helemaal in de computer. Ja, ja echt de zit echt met aan. de vulpen Wat in de ontzettend leuk is. Oh, Oké, okay. dan geloof ik je nu wel, Sven, voor de verandering. Wat leuk is, luisteraars, het is heel raar. Normaal, ik ben heel erg positief mens... en ik wil altijd uh, zoveel mogelijk informatie met u delen. Maar vandaag, uh, wat u te horen gaat krijgen... gaat u misschien uh, schokken en misschien een beetje bang maken. Ik vind van niet, maar ik vind dat u alle waarheid altijd moet weten. Want ik heb een hoogleraar, professor Ira Helsloot... en die zegt dat ons veiligheidsbeleid... en dan moet ik het even goed citeren... ons veiligheidsbeleid deugt van geen kant, want het is... let op. Ondoorzichtig, um, uh, uh, onevenwichtig, onrechtvaardig en onuitvoerbaar. En het kost ons miljarden van belastinggeld. Dus uh, we gaan snel naar door, Alt megels met het laatste nieuws. En daarna, luisteraars, moet u echt blijven luisteren. Want de schellen gaan nu van uw ogen vallen. Radio 1, het NOS-journaal. De Hogeschool in Holland komt met maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In Holland voorzitter Doekle Terpstra wil vooral het eerste studiejaar verzwaren. Studenten krijgen voortaan een intakegesprek. En als ze daarna besluiten voor een opleiding te kiezen... worden ze het hele eerste jaar intensief begeleid. En verder wordt een groot aantal opleidingen geschrapt of samengevoegd. In Moskou is Vladimir Poetin beëdigd als president. Poetin is gezegend door het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk... en daarna legde hij de eet af... Putin was al president van 2000 tot 2008. De afgelopen vier jaar was zijn bondgenoot met Vedef dat. Maar de Russische wet staat niet toe om drie termijnen achter elkaar te dienen. En Taliban-strijders hebben in het noordwesten van Pakistan... zeker elf Pakistanse militairen gedood. Ze werden gedood bij een aanval op een controlepost in Miranshah. Strijders hadden de afgelopen dagen de post al een paar keer beschoten. Vanuit Miranshah in de provincie Noord-Waziristan... voeren Taliban-strijders geregeld aanvallen uit. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan ah, de WTK-informatie. Nog altijd files op de A2 Maastricht-Eindhoven. In de spits kantelde daar een vrachtauto met een graafmachine bij Budel. Richting Eindhoven is de weg dicht en kan het verkeer er alleen langs via de afwende oprit. Staat er 4 kilometer filep. Vanaf Eindhoven naar Maastricht staat er 5 kilometer tussen de afrit Valkenzwaard en, en Budel. Het verkeer vanaf Maastricht naar Eindhoven kan vanaf Knopen het Vonderen beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67... De N35 is dicht. Almelo-Raalte. In beide richtingen tussen Raalte en Heino. Dat is na een ongeluk. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. De burgers van het land willen het en verwachten dat de overheid het liever. En die doet er van alles aan om ons te laten zien dat ze werken aan onze veiligheid. Ze maken allerlei regels. Maar werken die regels of creëren ze een schijnveiligheid? En zijn bestuurders wel altijd even eerlijk? Of ligt het aan ons dat we de waarheid niet willen horen... waardoor bestuurders zich genoodzaakt voelen om te jokken? Professor Ira Helsloot doet onderzoek naar onder andere deze vraag en komt met verrassende antwoorden. Volgens hem is ons veiligheidsbeleid ondoorzichtig, onevenwichtig, onrechtvaardig en onuitvoerbaar, en toch gaan miljarden van ons belastinggeld er naartoe. Helsloot wil een totaal nieuw veiligheidsbeleid... dat ons meer miljarden kan besparen dan het hele Koendus akkoord heeft gedaan. Mocht u gedurende het komende gesprek vragen hebben, op- of aanmerkingen... dan mag u bellen 0800-1121, mede naar NTR.nl of twitteren naar Hekje Primtime Radio 1. Ik raad u aan luisteraars om eerst heel goed te luisteren... want de wereld zal voor u opengaan. Het is maandag 7 mei, live vanuit Renswoude. Welkom bij Primtime. It's Primtime. Professor Ira Helsloot, waarin bent u, hoogleraar? Goedemorgen, Prem. Um... Ik ben de hoogleraar besturen van veiligheid. Dat gaat over de wijze waarop veiligheidsbeleid tot stand komt... in interactie tussen burgers, zoals jij en ik... bestuurders, ambtenaren en professionals. En wat onderzoekt u dan precies? Nou ja, Wij kijken dus uh, naar de, de, de leuke en onleuke dingen van veiligheidsbeleid. Hè. Dus wij kijken bijvoorbeeld om maar, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld altijd vind... Uh, veiligheid van iets als de metro... Ja, ja, ik woon in Amsterdam, ik Precies. neem vaak die metro. Nou, dan is daar, uh, daar kun je heel veel geld aan uitgeven aan die veiligheid aan de metro. We weten dat metro uh, al heel veilig is. Hè. Je bent veel veiliger in de metro als je dat vergelijkt met lopen op straat of, of fietsen Serieus? Op ja, zeker. Metro, uh, überhaupt treinen en zo, dat zijn veel veiliger. Uh, ben je daar uh, uh, in vergelijking met uh, nou, gewoon op straat lopen. De kans dat je op straat omkomt door een verkeersongeval is veel groter dan in de metro. Maar, en dat is het grappige van ons veiligheidsbeleid... wij maken ons veel meer zorgen... en we investeren in zekere zin ook veel meer geld... in nog uh, meer veiligheidsmaatregelen voor die metro. Uh, en nu wordt dus ook weer de... Uh, dat is namelijk heel actueel... Uh, er is een rapport verschenen in Amsterdam... waarin gezegd is dat de oude lijn... die zou eigenlijk wel dicht moeten... en dan heel uh, zwaar gerenoveerd moeten worden... om hem nog veiliger te maken. Ja. Um, Want ze hebben heel onderzoek gedaan dat je als er rook is, dat je dan die uitgangen niet kan vinden precies. om eruit te komen en, en, en allerlei zaken. Precies, nou, heel simpel gezegd hè, als je met de, in, de, in de metro nu, uh, als je daar uh, tot stilstand komt uh, in de metrobuis met brand, ga je dood. Ja. Zo simpel is het. Maar dat uh, staat niet als ik de metro binnenkom. Nee, dat, uh, dat, uh, dat doen we niet. Erger nog, we zijn daar zo bang voor... Hè, dat ambtenaren die zo'n rapport schrijven... voor hun bestuur gaan zeggen... Uh, we moeten eigenlijk de metrobuis dicht doen. Uh, want uh, uh, dan kunnen we heel veel geld erin in steken... om het nog veiliger te maken. Ja. Um, uh, en die bestuurders... Die, die durven niet meteen terug te zeggen... dat is onzin. Heb je een mobiele telefoon die aan is in uw zak? Want we horen een raar geluid, Luisteraar zijn bad Bart zit te kijken. En het kan dus aan professor Helsloot zijn mobiele telefoon liggen. Die gaan we snel... Ja, gaat u door. Dus die bestuurder... We zijn erbij gebleven dat een ambtenaar opschrijft... Jongens, als, er, als die metro met brand komt vast te zitten in de dichte metrobuis... dan gaat iedereen dood. Ja. Uh, en uh, die ambtenaar zegt dan tegen zijn bestuurder als baas: ja, gelukkig ben ik het niet die piep, toch? Nee. Uh, uh, daar moeten we wat aan doen, uh, en dat kost uh, tientallen of honderden miljoenen. Ja. En die baas, die zegt: uh, de bestuurder, die durft niet goed te zeggen van: nou ja, dat geld kunnen we beter elders besteden, uh, want die denkt dat de gewone metrogebruiker daar niet tegen kan. Nou, wij hebben dat onderzocht. We hebben een mooie enquête gedaan in de Amsterdamse metro... onder 800 metrogebruikers. En we hebben aan hen gevraagd... weet u dat u doodgaat als er brand is in de metro? Ja. Uh, dat weten mensen niet, uh, want dat hebben we ze niet verteld. Uh, dus dan zeggen we, vindt u dat erg? Uh, dat vinden ze nog erg ook. Uh, en vindt u dat de overheid daar iets aan moet doen? Natuurlijk vinden ze dat. Maar als je dan aan hen vraagt... vindt u, uh, als u burgemeester was dat u daar extra geld in zou investeren, dan zeggen ze nee. Want dan begrijpen wij hè, dat de metro een heel veilige vorm van transport is... en dan geven we ons geld in Amsterdam liever uit aan het voorkomen van fietsendiefstal. En dat vraag je dus gewoon aan een normale burger? Ja, dat vragen we aan normale burgers. Ja. Um, en dit, mooie, dit voorbeeld is zo mooi omdat hij die spanning laat zien... tussen uh, uh, gewone metrogebruikers... Uh, die eigenlijk uh, best met onveiligheid om kunnen gaan. Hè? Ja. Um, en uh, bestuurders en ambtenaren die dat niet hardop durven te zeggen. En die door de hele tijd denken van nou dan moeten we maar extra geld eraan in investeren. Dus die po de politici, ambtenaren en burgers zijn bang om tegen uh, ambtenaren en politici zijn bang om tegen de burgers te zeggen. Jongens, luister, uh, uh, als je leeft in dit land. Zullen er ongelukken gebeuren? Mensen zullen doodgaan. De kans is veel kleiner dan wanneer je fiets op straat of precies, wandelt. Precies. Maar hou rekening ermee, je kan doodgaan. Ja. Maar waarom zeggen ze dat dan niet gewoon? Nou ja, dat is, dat is dus het grappige, nou, of het niet grappige van ons veiligheidsbeleid. En daarom is het zo uh, uh, vaak zo, zo onredelijk duur. Um, omdat die bestuurders en die ambtenaren niet goed begrijpen hoe burgers denken. Tweede uh, uh, Kamerleden ook bijvoorbeeld. Hè, die uh, reageren altijd op, uh, op één, twee mailtjes uh, die ze krijgen. En hebben geen goed zicht op wat hun kiezers nu echt denken. Ja, maar dat zegt hier Peter uh, Oude Biddendorp, Wat is dan het nut om die informatie achter te houden? Je krijgt alleen maar meer onrust. Hij is er bijvoorbeeld van overtuigd dat er dingen worden verswieken. En ik denk dat het moeilijker is omdat je niet die sociale media hebt. Nou ja, um, uh, ik denk dat hij, he, dat, dat hij gelijk heeft. Uh, heel veel vormen van onveiligheid hebben we het liever niet over. Uh, en op het moment dat we het er wel over hebben, dan ja. gaan we zeggen... nou ja, uh, we zullen er wat aan doen. Ja. Dus je ziet het nu bijvoorbeeld weer gebeuren met dat treinongeval in Amsterdam. Ja. Uh, het eerste wat uh, reactie die komt is... Uh, wij zullen ervoor zorgen dat het nooit meer zal dat, gebeuren. Dat kan niet. In plaats van dat we zeggen, nee, het is heel veilig. Hè. We hebben allemaal rapporten, het Nederlandse treinsysteem is heel veilig. Uh, dus uh, natuurlijk moeten we dit ongeval goed onderzoeken. Kijken of we met weinig geld nog iets slims kunnen bedenken. Maar als het veel geld kost, moeten we het gewoon niet doen. U, u hebt onderzocht, want vroeger... Kijk, ik ben geboren en in Suriname en ik ben 50. Ik weet niet hoe oud u nu bent, maar uh, uh, 45 schat ik zo. Uh, uh, het, het, het is toch gewoon zo dat... Uh, ja, volgens mij ligt de storing aan een van de microfoons, Rien. Want uh, luisteraars, we hebben een heel irritante storing op de lijn... en we weten niet waar het aan ligt. Volgens mij ligt het dus aan mijn microfoon. En daarom hebben we mijn microfoon ingeruild. Het was dus mijn schuld. Uh, en dat gaat Bart... Ja, luisteraars, sorry voor die zoom, Het lag aan mijn microfoon, dat is opgelost. Vroeger... Vroeger, professor Helsloot toen ik opgroeide in Suriname en er gebeurde iets, dan zei hij, ja shit happens, uh, dat is de natuur, dat, dat is Gods hand. En toen kwam ik naar Nederland en ik vind het opvallend dat hier altijd iemand de schuld moet krijgen. Ja, ja, ja. Nou, heel vroeger was het in Nederland natuurlijk ook niet zo. Hè? Vroeger hadden we hier ook, hè? als er iets gebeurde, dan was het een act of god. Hè? Mm. Uh, uh, en, en later, toen de liberalen het voor het zeggen hadden, uh, toen was het je eigen schuld. En pas met de opkomst van de welvaartsstaat is het uh, eigenlijk altijd de schuld van een ander geworden. Van de Nederlandse overheid. Uh, uh, en is het idee dat, dat pech bestaat, hè? Ja, pech moet weg, uh, wordt nu wel gezegd. Uh, ja, wij als moderne burgers zeggen, als het even kan hè. Dat onderzoeken wij dan ook weer. Burgers weten wel dat pech bestaat. Maar als het ze overkomt, dan zijn het gewoon slimme burgers. Dan denk je, nou kan ik toch niet die ellende ergens kwijt. En dat is de grap van die burger, dat hij twee gezichten de hele tijd heeft. Hij weet en hij verwacht van zijn bestuurder dat hij redelijk is dat hij redelijk bestuurd wordt. Maar natuurlijk gaat hij zelf proberen om er het maximale uit te krijgen. Maar, maar zo'n, een, een, laat ik een voorbeeld nemen... zo'n vuurwerkrap die verschrikkelijk is. Dan gaan we onderzoeken of de vergunningen goed waren. Je kan toch ook als burgemeester of als wethouder zeggen... mensen, waarschijnlijk is het geen populaire boodschap. Maar dingen kunnen gebeuren. En als u alle risico's wil uitsluiten... dan moeten we geen industrie hebben... moeten we geen vuurwerk toestaan... moeten we geen munitie toestaan... moeten we geen transporten toestaan daar leeft u in een veilige samenleving waar u geen cent verdient, maar dan bent u 100% veilig. Um, ik ben het in zijn algemeenheid met je eens, maar de vuurwerkopslag was natuurlijk weer net wel iets bijzonders. Want het was, uh, we hadden daar dus uh, te maken met boefjes hè, ja. die, die, die vuurwerk uh, daar op een manier opsloegen die niet mocht volgens de ja. vergunning. Uh, waardoor het klapte, nou ja, dan ja, Maar kijk, u, maar u doet nu hetzelfde. U zegt, die niet mocht volgens de vergunning. Maar dan ga je ervan uit dat de mens goed is... en nooit iets toots zal doen. Het moment dat je vergunning verleent aan welk bedrijf dat ook... moet je ervan uitgaan dat de mens inherent slecht is... en toch altijd een beetje het nood zal nemen met de regels. Maar die regels maken het bijna onuitvoerbaar, professor Helsloot. Dat zegt u toch zelf? Ja, maar daarvoor moet je. Nou, dus dat is wat dan wetenschappelijke mij. Je moet even precies zijn, hè? Luister, dat, um, Dit is leuk. Nu pak ik hem op zijn eigen ding. Dan zie je hem twijfelen. Maar ga, gaat u vooral doen. <laughs> nee, de meeste bedrijven ja. uh, in Nederland, net als de meeste burgers, daar kun je uh, uitgaan dat zij no zinvolle regels volgen. Zinvolle regels, regels volgen. He, dat, dat, dat willen wij wel. He. Maar bedrijf... hoe weet je of een regel zinvol is of niet? Nou, nee? Een bedrijf weet dat. Uh, uh, uh, jij weet dat ook. Uh, als jij bijvoorbeeld. Uh, nou, ik vind het niet zinvolle regel dat ik niet mag roken in, in geen enkel kantoorruimte. Ik mag in geen enkele kantoorruimte roken in openbare gebouwen. Ik vind het geen zinvolle regel. Um, nou, ik denk dat jij dat wel een zinvolle regel vindt dat jij in openbare ruimtes niet mag roken. Nee, omdat ik jij... vind het geen zinvolle regel. Mag ik het dan met de voeten treden? Hmm, nou, dat moet ik toch eens. Uh, dan misschien hoor jij dan uh, laat ik zeggen, bij die tweede categorie. Hè? Wat ik zeg, de meeste bedrijven en ja. uh, mensen hebben, uh, uh, die kun je vertrouwen. Er is een kleine groep, boefjes noem ik die, ja. die je niet kunt vertrouwen, omdat die, uh, uh, en dat geldt voor bijvoorbeeld, zoals bij vuurwerkopslag, we hebben die cafébrand gehad. Uh, omdat die mensen, uh, uh, nou ja, ik geld verdienen belangrijker vinden dan. Uh, een, een beetje fatsoenlijk omgaan met elkaar. Ja. Uh, nee, nou, maar ik ben, zo... Zo een ik ben echt zo'n smeerlap. Ik ben echt zo'n smeerlap dat ik zeg: als ik een bedrijf heb en ik, ik die 1000 euro en ik moet 400 euro uitgeven voor allerlei onzinnige veiligheidsregels, dan ga ik proberen om dat 100 euro te maken. Als het zinvolle of zinloze veiligheidsregels Nou, ik vind alles. Ik, ik, ik zal u. Uh, professor Helsloot, als ik in. Uh, je moet 27 vluchtuitgangen maken. In, in willekeurig elk gebouw. Dan komt de brandweer bij een discotheek. En dan zeggen ze nooduitgang. Drie nooduitgangen moet bij zo'n trap. Het werkt niet. Nee, eens. Dus dat hoort bij de afdeling zinloze veiligheid. Hè? Die groene bordjes hebben we ook onderzocht. Die kun je gewoon afschaffen. Het scheelt ook een hoop geld. Uh, uh, want die hebben geen enkele, uh, nou, geen enkele betekenis in, in de werkelijkheid. Maar waarom wordt er nog steeds gedaan? Dit wat u zegt, dat weet iedere fatsoenlijk denkende bestuurder. toch? Dat dat hele nooduitgangenbeleid zinloos is. Nou, een best, veel bestuurders weten het niet, want zij worden geïnformeerd uh, door ambtenaren uh, die dat niet zo tegen hen zeggen. En waarom zeggen ze dat niet? Omdat het een bestaande veiligheidsmaatregel is. En wij altijd denken, wij kunnen niet een bestaande veiligheidsmaatregel intrekken, want daar kan de burger niet mee omgaan. Ja, een mooi voorbeeld, uh, uh, u wordt nog steeds gecontroleerd uh, op Schiphol met die flesjes water en zo, ja. hè? Uh, waarvan de Europese Commissie al lang heeft gezegd... Uh, uh, dat is niet meer nodig. Uh, onze, uh, he, onze, wij, wij, je mag gewoon eigenlijk vanuit veiligheidsperspectief... kun je eigen water meenemen. Ja. Maar, er uh, is, is gezegd uh, door de nationale overheden... dat begrijpen wij burgers, uh, onze burgers niet als wij die maatregel intrekken. Dus houden we hem in stand. Serieus? Ja, zeker. De, want ik kreeg hier een tweet van uh, uh, Radio 1 Aircrew... ziet en leed dagelijks onder de snoeidure tetro van de absoluut inefficiënte waanzin die veiligheid heet. He, dit is waarschijnlijk iemand die vliegt en die dan ook zegt... van ja, het, het is inefficiënt en je hebt er niets aan. Maar dan doet men het omdat ze denken dat wij te dom zijn? Dat wij uh, niet in staat zijn om uh, uh, te accepteren... dat een bestaande veiligheidsmaatregel weer wordt ingetrokken. Oké, okay. nu zat Rien na de uh, vuurwerkramp, uh, wat Rien woonde toen in Enschede, uh, toen kwam de burgemeester en wethouder en die hadden over een fabriek uh, midden in de woonwijk 1 op 300 miljoen kans op een ontploffing. En dat vonden de bewoners niet, want die zeiden tegen die bestuurders, we willen 100% veiligheid. Um, ja, nou ja, daar is ook gelukkig uh, veel leuk onderzoek naar gedaan. Kijk, wij begrijpen allemaal dat een fabriek ergens moet komen. Ja. Um, en wij begrijpen dat een fabriek nooit 100% veilig is. Maar als we die fabriek bij mij of bij jou op de hoek gaan zetten... Ja. dan gaan we in de eerste plaats zeggen, nou, doe maar niet hè, uh, bij ons. Want we weten wel dat het niet uh, een groot risico is... en dat het risico net zo groot is als je door de bliksem wordt getroffen. Maar als het niet hoeft, dan hoeven we dat risico ook niet te lopen. Dus hè, als je nou zo'n fabriek hier wilt neerzetten... Hetzelfde geldt voor windmolens. Als je een windmolen ergens wilt neerzetten... dan zul je eh, niet tegen mensen moeten zeggen... het is veilig, want dat weten ze al. En toch blijven ze tegen. Dan moet je ze iets gaan bieden. Dan moet je gaan zeggen, nou, je krijgt 10% van de opbrengst. Of uh, uh, van die windmolen, hè. dat doen ze in Duitsland. en Daarom zijn daar zoveel uh, uh, dorpen met windmolens. Uh, en veel minder verzet. Uh, het is een heel ander soort discussie die wij gaan vervoeren... en die we dan stiekem veiligheid noemen. Je maakt, het, je maakt, je maakt, je maakt die burger gewoon deelgenoot door hem een belang te geven. Ja. En als je hem een belang geeft, dan zegt hij van... wacht even, laat me er verder beter over nadenken. Oké, okay, ik doe het wel, ik weet wat het risico is... maar ik krijg er iets voor terug. Precies, precies. Oké, okay. uh, uh, ik kreeg van Bor, de impact van een metrobrand vliegtuigraam... is mede door het aantal slachtoffers veel groter bij een verkeersongeluk. Daarbij is de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeluk... altijd bij de verkeersdeelnemer. Als je gebruik maakt van een vervoerder... is die vervoerder voor je veiligheid verantwoordelijk. Dus die vergelijking gaat niet op, zegt hij. Nou, Dat is waarom ik vind dat ons veiligheidsbeleid onrechtvaardig is... want die vergelijking gaat wat mij betreft wel op. Uh, en gelukkig vinden ook heel veel burgers dat wel. Het is uh, bizar... Uh, dat als jij, uh, vind ik, hè, uh, dat als jij op vakantie gaat en je rijdt tegen een boom, uh, dan hebben we het er nee, niet over. Als je met z'n 70 in een vliegtuig zit en je stort neer bij, bij Tripoli, dan krijg je een minuut stilte in de Tweede Kamer. Nou, we hebben ook een onderzoekje naar gedaan. Uh, uh, dat vonden de, uh, de mensen die wij interviewden vonden dat ook absurd. Uh, dus nog een keer: als je met een massa ongeluk bent, dan wordt er herdacht. Maar als op diezelfde dag 100 mensen apart uh, uh, uh, uh, dood zijn gegaan, dan. Daar hebben, hebben we het niet over. Nee, en dat, dat is het onrechtvaardige van ons veiligheidsbeleid. Dat wij. Uh, en, nou ja, het zijn wel mensen die dat inderdaad ook voelen, hè? ook uh, de meneer die net reageerde, of mevrouw. Uh, dat wij inderdaad meer aandacht besteden aan massa uh, ja. uh, slachtoffers. Maar de impact is toch groter dan? Nou ja, de impact. De vraag: wat is impact dan? Ja, we hebben het erover. Ik, als ik ja, een radioprogramma we het ja. ja, nee, maar oké. Okay. Maar professor als ik een radioprogramma maak, uh, zeg maar vandaag. En er is vanochtend een busongeluk geweest. Waarbij honderd mensen dood zijn gegaan. Of kinderen verongelukt zijn. En uh, uh, uh, uh, ik maak dan, zeg er dan niets over. Dan weet ik dat mijn luisteraars boos gaan worden. Om, omdat ze zeggen: Premier, met de incentive-aap. Uh, nou. Uh, we hebben dat al gevraagd en wij doen het uh, onder andere aan, aan, uh, aan Koffiejuffrouw op station, want het zijn echt hele verstandige mensen. Um, en die ze gaven ook aan: van... Kijk, uh, natuurlijk als zoiets gebeurd is, wil ik daarover lezen. Hè? En wil ja. ik daarover horen in de krant, want het is nieuws en dat interesseert mij. Maar dat betekent voor ons helemaal niet uh, dat er daarna een, een extra reactie moet komen van de overheid als een herdenking, et cetera. Ja. Uh, zij knippen dat heel erg. En dat doen. Ik zeg, bestuurders en ambtenaren doen er nog veel te weinig. Natuurlijk, als er iets gebeurt, dan, dan moet je er aandacht aan besteden. Want ja, dat is opvallend. Hè? Die honderd in één keer in plaats van de. Uh, oh, uh, 100 uh, keer uh, 1 1 naar uh, 100 ja. precies, hè. Dat, dat, dat, dat, dat, dat komt in de krant en dus besteed je er aandacht aan maar dat wil helemaal niet zeggen voor de gewone burger dat we daarna ook uh, ontzettend veel extra nazorg aan specifiek die extra slachtoffers zouden moeten geven of herdenkingsdiensten uh, die knip maken burgers uh, in ons onderzoek veel scherper dan, dan bestuurders denken u wil een ander risico beleid wat, wat wilt u veranderen uh, nou ja. Wat wij eigenlijk zouden willen is een risicobeleid... waar we gewoon veel uh, helderder uh, uh, de norm hanteren... Uh, uh, dat de kosten en baat in evenwicht moet zijn. Dat klinkt een beetje abstract, hè, maar laat ik het zo zeggen. Uh, in, het, uh, uh, in het medische domein wordt een grens gehanteerd... van 20.000 euro per gewonnen levensjaar. Als een vaccin niet meer opbrengt... gaat het niet in het vaccinatieprogramma. Nou, als we die norm nou gebruiken... Um, ook op ander veiligheidsbeleid... dan gaan we heel veel onzinnig veiligheidsbeleid schrappen. Dan gaan we bijvoorbeeld niet meer anderhalf miljard besteden... wat we nu dreigen te gaan doen... aan het onder de grond stoppen van hoogspanningsleidingen. Pardon? Um, he, we gaan in Nederland, uh, zoals nu het voornemen... anderhalf miljard euro besteden om hoogspanningsleidingen onder de grond te steken omdat hoogspanningsleidingen in het slechtst denkbare geval... daar zijn wat onderzoeken die dat suggereren dat zou kunnen... één leukemie-slachtoffer, niet een dode, maar iemand met leukemie... Uh, opleveren per twee jaar. He, dus één slachtoffer per twee jaar. Om dat te voorkomen gaan we anderhalf miljard euro investeren. Dat doen we trouwens makkelijk omdat we dat via onze elektriciteitsrekening gaan betalen. En niet via de belastingen. Dus je betaalt het wel, maar je merkt het iets minder. Uh, maar het zijn wel gewoon maatschappelijke kosten. Nou, die anderhalf miljard is natuurlijk zonder geld. Ja. Uh, dat zou je niet moeten besteden uh, uh, aan, aan, aan zo'n geringe opbrengst. Ja. Nou, en dan dat zegt u, dat moet veranderen. Maar u, ik, ik, ik weet nog, uh, het is een bedrijf van der Anker in Zon en En daar waren bewoners uh, uh, altijd ontzettend tegen... Omdat, omdat er werd gezegd dat het bedrijf veilig is. En toen hebben jullie het omgedraaid, of tenminste die burgemeester... kunt u dat even vertellen, want dat, dat vind ik heel exemplarisch. Ja, Van de Anker is een groot opslagbedrijf in Zolle en Breugel van, van de pesticiden. Is daar in jaren zeventig gekomen. Uh, een van de grootste bedrijven in, de, in Europa op dat gebied. Uh, en de, er werd altijd gezegd tegen de omwonenden, dit is een veilig bedrijf. Um, uh, en toch was er altijd in de Sonnenbreugel veel weerstand tegen dat bedrijf. Uh, ook in de gemeenteraad, et cetera. Um, uh, totdat uh, uiteindelijk een nieuwe burgemeester, Eurlings, in de tijd zei... Het uh, kwam of of nee, nee, nee, hebben? een hele andere. En, en zijn, zijn, zijn opvolster uh, die het uiteindelijk heeft uitgerold. Uh, wij informeren de mensen gewoon heel simpel. Uh, dit is een bedrijf waar uh, chemicaliën liggen. Als het brandt, uh, dan is die rook giftig. En als u in die rook blijft staan, gaat u dood. Maar weet u wat u moet doen? U moet niet in die rook blijven staan. Erger nog... Als dat gebeurt, kunnen wij u niet eruit halen. Dan zult u ook op uw buren letten. Nou ja, die eerlijkheid, die hele simpele eerlijkheid... Uh, die leidde ertoe dat, dat de, uh, de meeste weerstand in Sonnebreugel gewoon verdween. Omdat mensen nu verteld was, werd wat ze natuurlijk al lang wisten... Maar nu opeens was die overheid er om gewoon de eerlijke, heldere boodschap te vertellen. Maar als u, nu, nu, nu gaat u... Dit, dit, kijk, u bent al langer bezig hiermee. U houdt lezingen, u geeft colleges. U wil me toch niet zeggen dat uh, uh, als u dit nu zo hoort... dan denk ik, ja, wat u zegt maakt, maakt perfect sens. Waarom lukt het dan niet om dat veiligheidsbeleid te belaan? Zit er een financiële lobby achter? Zijn er belangen bij? Waarom houden we zo vast aan een verkrant beleid? Nou, Er zijn twee hoofdredenen, denk ik. De eerste hebben we het al een paar keer over gehad. Uiteindelijk weten bestuurders uh, niet goed... en politici weten niet goed hoe de burgers denken. Uh, en dat komt omdat ze daar nou ja, uiteindelijk denk ik, toch onvoldoende contact mee hebben. Ze krijgen... Uh, kijk, na een ongeval komt zo'n bestuurder ter plaatse en die krijgt alleen maar... Uh, die direct betrokkenen om hem heen. En dan is het heel moeilijk om te zeggen van... nou ja, uh, weet u, uh, het is gewoon een normaal ongeval. Ja. Uh, dus dat is de ene reden. En de tweede reden is dat ze geadviseerd worden... Uh, door experts, door ambtenaren... Uh, die uh, op de, hun postzegel natuurlijk uh, veel verstand hebben. Hun postzegelveiligheid, hè, dat stukje van de veiligheid. Uh, uh, en die daarom zullen zeggen... ja, ik weet wel hoe het veiliger moet. Maar die kijken nooit in den brede. Dus er eh, zal dus nooit een, een, iemand die over treinen veel verstand heeft... zal niet snel zeggen, nou, laten we niet meer geld investeren... in treinveiligheid, maar in verkeersdrempels. Ja, want hij is niet van de verkeersdrempels, maar van de treinveiligheid. Dus die bestuurders die uiteindelijk het beleid over het beleid beslissen... hebben op twee punten achterstand. Ze weten niet hoe de burgers denken en hun adviezen zijn vaak te eenzijdig. En je moet dus mensen hebben die een helikopterview hebben. en niet zo alleen maar op deelgebieden zitten ja, te kijken. Ja. Hoeveel miljard zouden we kunnen besparen. als belastingbetalers. als we dat veiligheidsbeleid anders en minder detailistisch gaan doen? Oh, nou, ik, ik durf wel. Uh, uh, ik denk dat ik zo uh, uh, tot 10 miljard per jaar uh, kom. Vanuit de rijks- en gemeentelijke overheid? Vanuit het overheidsbudget, ja. Wat wij zouden kunnen besparen. als wij, ik zeg de norm zouden hanteren. Uh, die in de volksgezondheid al gehanteerd wordt. van 20.000 euro nou. per maar u bent dus dan bereid om te zeggen, uh, uh, uh, want politici willen mensen doen geloven, dat de mensenleven zoveel, waar is, zoveel waard is, dat we toch te alle kosten moeten voorkomen dat iemand doodgaat. Nou ja, dat moet u inderdaad bereid zijn. Je moet bereid zijn om te accepteren, nee, een mensenleven is ook geld waard. Oké, okay, en dan nu nog, gaat u niet er veel te gemakkelijk voorbij aan de claimcultuur waarvoor de overheid bang is? Um, nou, we hebben het niet over gehad, dat is een terechte vraag. Daar is de overheid uh, bang voor, maar dat komt ook uiteindelijk weer... omdat wij vooraf altijd beloven dat het veilig is. Dan is het achteraf is het niet veilig en dus krijgen we die claim. Als je natuurlijk vooraf al zegt van... Uh, joh, uh, je gaat op je eigen risico, uh, et cetera dan kan die, heeft de claim achteraf ook veel minder kans van slagen. Uh, maar dat klopt hoor, dat is een heel belangrijk punt waar, wat, wat, wat, wat hier terecht wordt ingebracht. Is er nog een website waar iemand naar toe gaat gaan die veel meer wil weten, want we zitten door de tijd heen? Nou, we hebben natuurlijk crisislab.nl, dat is mijn eigen onderzoeksgroep uh, mm -hmm. uh, Er is een uh, ook bij de Rijksoverheid is een programma uh, redelijkheid, uh, nee, sorry, uh, risico's en verantwoordelijkheden, dus als je googelt op risico's en verantwoordelijkheden, kom je daar terecht, waar uh, uh, ook veel informatie is. Ja, luisteraars, ik vind het heel jammer, maar de tijd zit erop. Dank wel, professor Elswood, voor het ontzettend verrijkend en, en verlichtend. Um, luisteraars, dit is het programma van de NTR. U kunt naar de website gaan, primtime.nl, daar kunt u alle reacties lezen, uw mening geven, foto's bekijken en de uitzending naluisteren. Redactie, Marianne Bakker, Fatima, Bayan, Mario Nick Niek Erin Rien Arts die ook regie deed. Productie, Hans Twint en Momo Saru, techniek, logistiek en transport, Bart Daedselaar. Zo meteen door Alt-Megens, naar de Vara met de gids.fm. Morgen zijn we er weer, Tot morgen, Namaste. Dag. Dag.